8 uur. Dit is Radio 1, met Bert van Sloten. Noordtie Jazz gaat weer beginnen. Maar wij beginnen eerst met het laatste nieuws. Het NOS Journaal met Mark Visser. Voor het eerst in jaren dalen de zorgkosten. Dat schrijft de Telegraaf op basis van een rondgang... langs verschillende zorginstanties als huisartsen, ziekenhuizen... en zorgverzekeraars.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 300 mensen werden na het dreigtelefoontje geëvacueerd. En explosievenexperts doorzochten daarop het gebouw. Op het moment van de melding werden er tentamens gehouden. Die moesten worden afgebroken. De bommelding kwam een paar dagen nadat veel middelbare scholen... in Leiden gesloten waren, na berichten dat er een schietpartij zou plaatsvinden. PVDA-vicepremier Asscher wil zelf geen premier worden. Dat zegt hij in een gesprek met het NOS Radio 1-journaal. Na nieuwe verkiezingen laat Asscher het premierschap liever over aan PvdA-leider Samson. Als hij daartoe bereid is, en dat lijkt zo te zijn... dan gaat Samson de lijst trekken en dan hoop ik dat hij premier wordt, zegt Asscher. Hij zegt elke dag hard te werken aan de problemen van Nederland, zoals de werkloosheid. Al die andere dingen die, die soms in dat Haagse een rol spelen, daar hou ik mij niet mee bezig. vind ik zonde van mijn tijd. En daar ben ik ook niet voor naar Den Haag gekomen. Juist dat element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 In Brazilië is een dag van staking en protesten uitgelopen op rellen. De militaire politie in Rio de Janeiro greep in... toen een protest uit de hand dreigde te lopen. Actievoerders staken barricades in brand... waarna de politie met rubber schoot en traagas gebruikte. Gisteren werden in heel Brazilië massaal gedemonstreerd... tegen onder meer corruptie, de slechte water- en energievoorzieningen... en de hoge belastingdruk. Correspondent Mark Bessums. Het was niet het succes waar de bonden op gehoopt hadden. Maar van de andere kant... Er werd wel weer gedemonstreerd in een land dat eigenlijk helemaal geen traditie heeft van demonstraties. Dat is een signaal. De treinen van en naar station Den Bosch rijden weer. Rond half acht kwam het treinverkeer langzaam op gang. Reizigers moeten nog wel rekening houden met een langere reistijd. De werkzaamheden van gisteren en vannacht waren uitgelopen door een storing. ProRail werkte de afgelopen twee weken aan een spoor voor een betere doorstroming van het treinverkeer. Station Den Bosch was daardoor lastig te bereiken.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 Dan het weer. is nog kans op motregen. Later af en toe wat zon, maar ook veel bewolking. En het wordt tussen de 17 en 21 graden. Morgen zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. En zondag kan er dan weer hier en daar een bui vallen. John Bakker, je hebt een file. Ja, sterker nog, twee. Wow. Eh, op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Zelfs zes kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En een korte file op de A20 vanuit hoek van Holland naar Gouda.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Accountants moeten hun werk beter doen. Vicepremier Asje blijft het gewoon het liefst doen. Als vicepremier. En Pien? Pien zou blijven zitten. Ik sta in 4,6. Dus ik moet nog wel best wel veel ophalen. Maar daar krijg ik nou ook bijles voor. Dan. Ja. Straks met de zomerschool. De eerste resultaten van die zomerschool die zijn bekend. En die zien er goed uit. Gaan zo praten met de bedenkster van het hele plan, Johnny Kru Kruid. Maar beginnen met de vicepremier. Het belooft een zwaar jaar te worden, een zwaar halfjaar ook nog, voor het kabinet. De meeste wetten moeten nog door de Kamer worden geloodst, ook door de Eerste Kamer. En daar hebben de VVD en de Partij van de Arbeid geen meerderheid. Toch verwacht vicepremier Lodewijk Asscher geen grote problemen. Ja, Weet u, de mens leidt het meest van het lijden dat hij vreest. Dus de Eerste Kamer wordt nu uh, geproblematiseerd. Mijn ervaring, ik heb tot nu toe uh, een stuk of negen, tien wetten door de Eerste Kamer geloodst... is dat als je daar gewoon een inhoudelijk goed verhaal hebt... En je legt uit waarom het in het belang van Nederland is... de Eerste Kamer met die wetten instemt. Uh, ik heb daar nog geen bloedneus op gelopen. Um, als wij het verhaal vertellen wat goed is voor de lange termijn Nederland... als we laten zien dat we het land aanpassen... zodat we ook in de toekomst succes kunnen ervaren... dan zou het mij toch ontzettend verbazen... als verantwoorde partijen in de Eerste Kamer zouden zeggen... wij doen daar niet aan mee. Dat kan me nauwelijks voorstellen. Dus het kabinet leidt geen schipbreuk in die Eerste Kamer dit najaar? Wij zijn gekozen om het land in een hele moeilijke tijd te regeren. Uh, dat doen we. We hebben daar allemaal voor gekozen... vanuit het besef dat het niet makkelijk zal worden... maar dat het de moeite waard is. Omdat je wil dat je kinderen hier op een mooie manier kunnen opgroeien. Omdat je wil dat het land ook een mooie toekomst heeft. Dat betekent dat ik er heel veel vertrouwen in heb. Dat je... En dan zul je moeten zoeken en je zult moeten onderhandelen. Uh, je moet draagvlak verzamelen voor wat je doet. Maar ik ben ervan overtuigd dat... Uh, het kabinet dat ook zal gaan doen. En dat het ons ook zal lukken om Nederland uit die crisis te leiden. En dat je dan moeilijke maatregelen moet nemen... Uh, maar wel maatregelen die op een eerlijke manier verdeelt. Dus ook niet de rekening bij één groep neerleggen... of de andere kant op kijken. Maar dat met z'n allen doen. En dan denk ik dat dat kan. En met de VVD? Samenwerken, hoe bevalt dat? Nou, je merkt dat uh, de VVD ook doordrongen is van het besef uh, dat deze tijd vraagt om, uh, om, om moeilijke maatregelen... dat doordrongen is van het besef dat je daar samen uit zou moeten komen. Ik heb met Mark Rutte die onderhandelingen gedaan voor het Sociaal Akkoord. Ik heb gemerkt hoe gecommitteerd hij is... aan het, het vinden van steun in Nederland voor de dingen die nodig zijn. En ja, een totaal andere manier van, uh, uh, van kijken naar de samenleving als geheel. Uh, een andere ideologie, een andere visie. Maar ook een gezamenlijke opdracht... Ja. Dan de 6 miljard bij elkaar sprokkelen. Is dat inmiddels gelukt? We zijn een heel eind op dreef, maar we gaan er in augustus mee door. In augustus moeten we dat pakket afmaken, moeten we kijken naar de koopkracht. Want we willen zorgen dat mensen met lage inkomens ontzien worden in deze moeilijke tijd. Het gaat ons wel lukken, maar dat het niet makkelijk is, dat snapt ook iedereen. En dat zei vicepremier Asscher van uh, Sociale Zaken. Is die. Um, hij zei, sprak met Peter Blok. Financiële toezichthouder AFM uit de gisteren forse kritiek op de kleinere accountantskantoren. AFM heeft dertig kleinere kantoren onderzocht en kwam tot de conclusie dat vier op de vijf kantoren de wettelijke controles bij bedrijven niet goed uitvoeren. En ze denken dat de uitkomst van dit onderzoek representatief zal zijn... voor alle kleinere accountantskantoren. Hub Wieleman is voorzitter van de Nederlandse beroepsvereniging van accountants. Goedemorgen. Goedemorgen, heer Van Stoen. Vier op de vijf accountantskantoren die niet goed functioneren. Herkent u zich een beetje in het beeld? Dat is een, een groot aantal wat de AFM constateert. En daar zijn we uiteraard niet, niet gelukkig mee als beroepsorganisatie van accountants. Wij, wij delen de zorg van, van de AFM. Ja, maar het klopt wel dus. Uh, dit is een groep geweest van, uh, van 30 kantoren En uh, ik neem aan dat dat redelijk representatief uitgekozen is door de AFM. Ja, het is moeilijk om ja te zeggen. Op die vraag of het wel klopt. Nee, dit is het onderzoek van de AFM en dat hebben wij met u uh, meegelezen. Ja, goed. Wat gaat u er dan doen om de kwaliteit te verbeteren? Uh, daar gaan we een heleboel aan doen. We zijn uh, al, uh, al heel hard bezig. Uh, de kantoren uh, zijn daarbij bij uitstek zelf mee bezig in de, in de afgelopen jaren al. Uh, wat wij doen als uh, beroepsgroep, we hebben uh, een plan van actie uh, zelf gelanceerd. En dat is gericht op verbetering van de controlekwaliteit. En, en dat wat moet betekent... ik daar dan de aan denken? Uh, u uh, moet daar denken, nou in de eerste plaats waar het om gaat is de uitwisseling van kennis en ervaring rond de kwaliteitsbeheersing van kantoren. En uh, daar hebben we een initiatief waarbij grote, middelgrote en kleine kantoren ook effectief kennis gaan uitwisselen. Wat hebben wij geleerd van, uh, van wat in het verleden gebeurd is en hoe kunnen we zorgen dat we met z'n allen dat beter doen. Dat is een heel belangrijk onderdeel van ons uh, actieplan. Ja, maar had er dan eigenlijk niet verder iets moeten gebeuren? Want vier op de vijf, dat vind ik nogal wat. Uh, al, alles had eerder gekund, maar uh, deze groep van kantoren die heeft een vergunning gehad van de AFM in 2008. En heeft de afgelopen vijf jaar onder toezicht gestaan van, van de AFM, maar is pas voor de, eerste keer, voor de eerste keer nu betrokken in een onderzoek. Ja, maar zegt u dan eigenlijk dat uh, deze kantoren hebben ten onrechte een vergunning hebben gekregen? Uh, wat, wat blijkt uit het onderzoek is dat er kwaliteitsverbeterende maatregelen nodig zijn. En bij sommigen meer en bij sommigen minder. Maar en, dat uh, vraag dan... ik niet. Ik vraag of ze ten onrechte misschien wel een vergunning hebben gehad de afgelopen jaren. Uh, dat, uh, dat zou ik niet willen zeggen. Nee. Um, wat uh, merken we daar eigenlijk van? Want uh, ze hebben niet goed gefunctioneerd. Zijn dan jaarrekeningen niet op de juiste manier gecontroleerd? W waar, waar merk ik het dan? Nee, wat de AFM heeft onderzocht is of de kantoren hebben voldaan bij het uitvoeren van die controle aan alle regels die gelden voor het uitvoeren van zijn controle. En wat de AFM niet heeft onderzocht is of de verklaring die erbij zat van de accountant, of die terecht uh, is en of die juist is. De AFM doet geen uitspraak over de juistheid van de, van de accountants, nou, de verklaring die erbij zit. Is dat nu procedureel of hebben we er echt iets van gemerkt? Gewoon ook als burgers of, of als ondernemingen die in zee zijn gegaan met, uh, met accountants? Ik denk dat u daar niks van gemerkt heeft. Nee, maar desalniettemin wel reden om het allemaal te verbeteren. Ik dank u wel, meneer Wieleman. Huub Wieleman was dat, voorzitter van de Nederlandse beroepsvereniging van Accountants. Oplopende temperaturen bij heel veel Nederlanders. Heb ik het niet over het weer, ik heb het ook niet over de koorts. Nee, ik heb het over de goede prestaties van de Nederlanders in het de toekomst. Het LOS Tour. Radio 1 Journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Experiment met de zomerschool lijkt te slagen. Voor de eerste groep middelbare scholieren... die twee weken lang extra lessen hebben gevolgd... gaat 87 alsnog over naar de volgende klas. Bedenker van die zomerschool is Johnny Krijt van CNV Onderwijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Het, het werkt na verwachting. Had u dit verwacht? Uh, we hadden zeker gehoopt dat, dat er zo'n hoog percentage uit zou komen, ja. Ja, uh, maar dit is wel een behoorlijk hoog percentage, toch? Dit is een heel hoog percentage. We zitten op dit moment al op ruim 90% zelfs van uh, het aantal leerlingen wat meegedaan heeft. Dus dat is, uh, is ongelooflijk goed, ja. ja. Uh, je kan ook zeggen, nou ja, twee weken even leren en uh, je zit op het juiste niveau. Ja. Ik ja, nou, ken het... er een hoop die, de, die ik zou denken. Ja, nou is het natuurlijk ergens anders voor bedoeld. Hè. Het is met name bedoeld voor de leerlingen die uh, net met de hakken over de sloot het eigenlijk niet gehaald hebben. En die ze net even een, een steuntje in de rug nodig hebben om uh, wat te leren om toch uh, door te gaan. Ja, nou ik bedoel dat op een andere manier. Van, want je hebt natuurlijk heel veel van die leerlingen die wel net niet, net wel. Maar die zitten natuurlijk ook gewoon te landafanten land door het jaar heen in de klas en thuis. Ja, nou maar nogmaals, daar is, het, daar is het niet voor bedoeld. Het is met name bedoeld voor de leerlingen die het net niet halen. En die dus hierdoor toch uh, de gelegenheid hebben om over te gaan. En niet uh, een, uh, omwille van één of twee vakken, toch alle vakken weer een heel jaar over moeten doen. Terwijl dat ze die allemaal wel beheersen. Ja, het is een proef dit jaar voor het, uh, voor het eerst. Ja. Proef geslaagd? De proef is wat ons betreft ruimschoots uh, geslaagd. Dus wij gaan uh, ons best doen om te kijken of wij ook voor volgend jaar uh, een, uh, middelen vrij kunnen maken. Ja, want het kost wel geld. Het kost zeker geld, maar het kost per definitie minder geld dan uh, als leerlingen uh, nog een jaar over zouden doen. Ja, kortom, het bespaart dus ook. Dus, uh, het bespaart heel veel. Ja. Uh, het, het is aan de minister om uh, nu geld voor beschikbaar te stellen. Hees zeker. Enig ja. idee uh, van hoe het politiek verder ligt? Uh, nou, ik weet wel dat vorig jaar toen we het idee lanceerden dat er heel erg veel enthousiasme was op dit, uh, op dit idee. Dat is ook de reden waarom wij geld hebben gekregen om, het, uh, om deze pilot te draaien. Wij vinden dat het minimaal nog één jaar nodig heeft om ook echt goed resultaten te, te boeken. En daarna moeten we gaan praten over de manieren waarop het structureel in het onderwijssysteem ingebed kan worden. Ja, Want uh, nog eventjes voor de helderheid. Je krijgt twee weken extra les. Sluit je dat dan af met een toets? Hoe gaat dat? Ja. Het is zo dat uh, uh, bij de rapportvergaderingen de docenten zelf bepalen wie wel of niet in aanmerking komen voor de zomerscholen. De uh, leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, die krijgen een pakket mee voor de zomerschool. En aan het eind van het pakket zit een, daar zit een toets in, in een verzegelde envelop. Ja. ja, je hoeft er een beetje om lachen. Ja, sorry sorry, sorry. Bij voorstellen, ja. Ja. Uh, die toets moet gemaakt worden. Uh, en als die met goed gevolg is afgesloten, dan uh, is de leerling alsnog over. Ja, precies. En dat uh, uh, heeft bijna 90 procent inderdaad uh, zo positief uh, afgesloten. Ja, ja, dus het helpt wel. Ja, de enige vraag waar wij nog mee zitten is, we lieten net Pien horen. Is Pien ook geslaagd? Nou, misschien kan Pien contact opnemen met ons. Dan krijgen we ook op die vraag een antwoord. Mevrouw Krijt, ik dank u wel. Graag gedaan. John Bakker heeft files bij de AWB. Ja, een flinke file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen knopen Empel en Waardenburg. Inmiddels 9 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En een stuk korter is de file op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij knopen Terbrechtseplein 2 kilometer. Nederland wordt getroffen door een bijzondere aandoening, de Tourcoach. Prestaties van Boukenbollema, Laurens de Dam en natuurlijk ook Wout Poels in de Tour de Frans... die zorgen voor ouderwetse opwinding, stijgende temperaturen na een kille winter. Jeroen Wielaert ging op zoek naar diagnoses. Het is er, het begint te heersen. Ervaring van Rob Harmeling, oudrenner, op en af in de Tour. Jij hebt in Nederland het een en ander gemerkt. Ja, in Nederland uh, schuif ik regelmatig aan bij Tour de Jour. Dan dus zit ik in het hartje centrum van Utrecht.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 Volgende week, komend weekend al, want uh, dan gaan ze weer de berg in. Vandaag is het nog vlak, gaan we zo overpraten met Gio Lippent. De reportage over de toerkoorts en over onze mannen, Bouker Laurens Wout, zo populair zijn ze al dat we ze met de voornamen mogen noemen, werd gemaakt door Jeroen Wielaert. On the cover, and I can't believe my eyes. How do they get this information? I should have been the first to know. It's a goddamn white sensation, it's hard to hide where there's nowhere to go. was dat. Vorig jaar op het North Sea Jazz Festival. North sea Jazz Festival. Mistaken Identity heet het uh, wat ze zong. Dit jaar is ze er ook weer bij. Vanavond om kwart voor twaalf uh, treedt ze op. We gaan erover praten over het North sea Jazz Festival met Jan-Willem Luiken. Die is daar directeur. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is dit een van de hoogtepunten? Ja, uiteraard. Caro uh, is een uh, grote ster... Niet alleen in Nederland, maar ook over de hele wereld. Dus uh, voor ons echt een headliner, zoals wij dat noemen. Een headliner. Echt een, ja. een, een oogtrekker, zal ik maar zeggen. Gaat, gaat u zelf, heeft de directeur uh, nog tijd om zelf ook te kijken? Nou nee, eigenlijk niet. Ik, uh, tuurlijk vang, vang ik hier en daar wat flarden op. Maar ik ben uh, eigenlijk zo druk en zo heen en weer aan het lopen... dat ik zelf heel weinig van de optredens zie. Maar uh, je hoeft geen medelijden mee mij te hebben. Want gelukkig uh, zie ik meestal deze bands uh, elders in het jaar op andere plekken. En, uh, dus ik kom er vanzelf wel aan betrekken. Ja. Maar u heeft het wel... Uh, ja, zwaar is misschien ook wel wat overdreven... maar er zijn af en toe ook wat ja. mensen die afzeggen. Uh, ja. Begrijp ik. Um, wat wie hebben er nu op het laatste moment nog afgezegd? Nou, we hebben natuurlijk te maken gehad... met een cancellation van uh, Sonny Rollins. Dat is natuurlijk heel jammer. 83 jaar. En, uh, saxofonist? Een jaar geleden... Wat zeg je, sorry? Saxofonist? Ja, grote saxofonist uit het Gouden bebop tijdperk. En uh, ja, hij laat niet zijn gezondheid het niet meer toe... om uh, zijn toeren... Uh, in Europa te gaan doen. Dus die heeft hij moeten cancelen. Ja, dat heb je elk jaar. We hebben natuurlijk 150 concerten het komende weekend hier in de Ahoi. Verdeeld over 13 podia. En ja, daar vallen er altijd wel een aantal uit. Dat hebben we elk jaar. En uh, helaas is dat dit jaar onder andere Sonny Rollins. Ja. Worden die dan nog vervangen? Of zegt u dan? Nou ja, dat is jammer. We hebben er nog 149 over. Nee hoor, die worden altijd keurig vervangen. We moeten gewoon zorgen dat de show moet go on. Dus we hebben nu het Metropoolorkest met Joe Lovano als vervanger voor Sonny Rollins weten te vinden. Dat is natuurlijk een prachtige vervanger, laten we wel weten. Ja, dat zal ik niet missen inderdaad. Verder, wat voor nieuwigheidjes zijn er te zien op het festival? Nou, zeer vele, vooral muzikalen natuurlijk. Hè. Van, uh, van het, uh, het, het, het, het heden, het, het verleden en de toekomst van, van, van de jazzmuziek. Maar ook alle aanpalende genres uh, kun je hier komende weekend zien. Maar ook op, niet op muziekgebied, uh, fantastische catering. We hebben dit jaar voor het eerst Twee Sterren restaurant op het, uh, oh, ja. het festival. Dus er kan ook uh, echt hoog culinair <lacht> gegeten worden. We hebben ook de Raw Art Fair, een hele grote uh, kunstmanifestatie uit Rotterdam. Nou, nog veel en veel meer. Dus echt zo verschillend veel te doen. Het groeit uh, uh, enorm, zo lijkt het wel. U heeft ook uh, recentelijk een uh, lang, daar, langjarig contract getekend met uh, Ahoy in Rotterdam. Um, groeit u nog verder? Is, is er nog ruimte voor verdere groei? Of moet u alweer nee. opkijken naar uh, een andere locatie? Nee hoor, nee hoor we, zitten, we zitten hier heel goed in Ahoy. We hebben inderdaad net uh, met vijf jaar onze overeenkomst met, uh, met de gemeente Rotterdam en Ahoy verlengd. Uh, en uh, de, de, de capaciteit voor het festival die blijft gewoon op wat die is. Dat is die, uh, die, die 25.000 bezoekers per dag. En daar blijven we ook op. Dat vinden we ook precies goed. Dus uh, nee, voorlopig uh, blijven wij zitten waar we zitten. Ja, nee, er zijn ook wel eens mensen die zeggen: van nou ja, als je richting de Heineken Music Hall of het Dome eigenlijk in Amsterdam uh, zou gaan, dan kan je misschien de capaciteit qua bezoekersaantallen verdubbelen. Ja, maar dat zijn echt concertlocaties. Hè? Uh, ja. Dat zijn echt, echt, echt zalen die ingericht zijn op het geven van één los concert. Het is geen festivallocatie en wij gebruiken natuurlijk de hele Ahoy. Dus het sportpaleis, maar ook het hele, hele uh, conferentiegedeelte, het beursgedeelte. Alles koppelen wij aan elkaar waardoor er een, uh, een hele locatie ontstaat. En daar is de Ahoy zeer geschikt voor. Want je hebt hier hele kleine zaaltjes waar je hele kleine intieme concerten kan geven. Maar ook twee hele grote zalen waar je hele grote popsterren à la Sting of John Legend kan, uh, kan, kan doen. Dus vandaar dat de Ahoy uitermate geschikt is voor het concept uh, Nordic Jazz. En het gaat weer beginnen. Ik wens u veel plezier. Dank u wel. Dank voor het gesprek. Jan-Willem Laker was dat, de directeur van het Noordzee Jazz Festival. Op hollandtour.nl ontdek je de mooiste historische plaatsen. Zoals Delft, Sneek, Leiden en Valkenburg. Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met OE. Hallo, hier Tom de Ridder. Wil jij als ondernemer rusten in je kop?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 De politie heeft twee studenten van 19 en 20 aangehouden. Die worden verdacht van een valse bommelding bij de hogeschool Leiden. Eind april was dat. Een van de vrouwen heeft bekend dat ze daar samen verantwoordelijk voor zijn. De bommelding kwam een paar dagen nadat veel middelbare scholen in Leiden gesloten waren... naar berichten dat er een schietpartij zou plaatsvinden. Ierland gaat voor het eerst onder strikte voorwaarden abortus toestaan. Abortus is bijzonder omstreden in het streng katholieke land. Ierse vrouwen weken daarom uit naar Groot-Brittannië.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 Gaat volgens Nederland nog steeds niet goed met de bouwsector. Het bedrijf spreekt van moordende concurrentie, lagere prijzen en faillissementen. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van weerplaza.nl. De verschillen zijn vanochtend groot in het land. In het noorden en deels ook in het midden van het land is het bewolkt, nevelig en op een enkele plek valt motregen. In de zuidelijke provincies zijn er zonnige perioden... en vooral in Limburg en het oosten van Brabant schijnt de zon zelfs volop. Daar blijft de zon ook nog lange tijd schijnen. Het wordt daar vanmiddag 21 graden. In de rest van het land, onder het wolkendek, wordt het 17 à 18 graden... en de wolken breiden zich langzaam richting het zuidwesten en zuiden van het land uit. De wind komt uit het noorden tot noordwesten... en die waait zwak tot matig, windkracht 2 tot 3... langs de zee, af en toe windkracht 4. Komende nacht zijn er enkele opklaringen, de temperatuur daalt dan tot rond 10 graden... en morgenochtend kijken we opnieuw tegen een wolkendek aan in een groot deel van het land. In de loop van de dag lost de bewolking voor een deel op, zodat we morgenmiddag een zonnige periode hebben. Droog weer, weinig wind en de temperatuur loopt dan op naar 20 tot 23 graden. John Bakker bij de AWB voor de verkeersinformatie met in ieder geval één lange file. Ja, en die staat er nog steeds op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... tussen Knopend Empel en Waardenburg, 11 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Utrecht kan vanaf knooppunt Empel beter omrijden via Waalwijk... over de A59 en de A27. Een stuk korter is de file op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij knooppunt Terbrechtseplein, twee kilometer. Het komend half uur hebben we veel aandacht voor de sport. Straks het voetbal van gisteravond en we beginnen zo dadelijk met de Tour de France. Mijn naam is Wessel van Alfen. Huurt u IT-pro's in? Pas dan op met de VAR.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 Download ook de gratis app op sterextra.nl Jullie zeggen samen kom je tot een beter advies? Ja, daar zijn we van overtuigd. Leg eens uit.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 De NOS, het Radio 1-journaal. Het is bijna vijf minuten over half negen. De Tour! Opnieuw een vlakke etappe vandaag in de Tour. Hoewel, 173 kilometer over glooiende wegen en een klimmetje van de vierde categorie. Gio Lippens, Gio, uh, ik zou vandaag graag, uh, als ik een wens mag indienen... de Big Four gewoon naast elkaar willen zien. Uh, Cavendish, Kruipel, uh, Kittel en Zagan. Kan dat? Ja, dan winnen een Duitser. Dat is een beetje een klein, ja. naar de ja. uitgang. van Duitser ja. ja. We gaan uh, twee keer 45 minuten voetballen en op het eind winnen de Duitsers. Nou, in dit geval uh, gaat er een, een Duitser winnen. Ik denk of Krijpel of Kevindisch. Krijpel. Enfin, Dat is geen want, uh, Nee, nee, nee. nee Krijpel of Kippel. Want uh, ik denk dat Krijpel er wel een beetje op gebrand is om vandaag een mooie sprint te laten zien. En hij kan het ook, dat weten we. Uh, maar gisteren zat hij uh, ja, gevangen in de valpartij. En Kittel, daar ja, staat eigenlijk geen maat op op dit moment. De manier waarop die gisteren is klopte, dat was toch wel uh, een staaltje sprinten. Ja, dat, uh, dat, dat was wel heel mooi om te zien. Ja, maar um, krijgen we vandaag ook een, uh, een sprint? Want ik, ik zei net al, van, het is een, een tikje glooiend, een klein klimmetje. Maar um, is dat echt een sprintparcours? Uh, ja, dat mag de sprinters absoluut niet verontrusten. Uh, saint amand morand hè? Dat, dat is een plek ja, waar toch echt de, de, de grote vlakten omheen liggen. Het is niet voor niks dat hier al twee keer eerder in de geschiedenis een toeretappe is aangekomen... ...en allebei de keren was het een internationale tijdrit. Eén keer gewonnen door Cancellara, één keer gewonnen door... ...en er staat er helemaal niks achter, maar dan weten we precies wie het is geweest. Want het was op 27 juli 2001, het was een tijdrit die gewonnen werd door Lance Armstrong... ...de man die ze hier ook maar even gevoeglijk vergeten in de toer die ze geschrapt hebben... Uh, dus het is inderdaad zo plat als een dubbeltje hieromheen en dat ene bergje ergens halverwege, ja, dat, dat mag die sprinters niet verontrusten. Het is ook zo dat die sprinters per se willen, want dit is echt de allerlaatste kans voor de aankomst in Parijs ja. om nog een etappe te winnen. Want die hele volgende week en vanaf uh, morgen eigenlijk, vanaf zaterdag tot, tot en met volgende week zaterdag... Is het echt alleen maar berg op, bergaf, alleen maar ingewikkeld. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen: die uh, ploegen met avonturiers, oftewel ploegen zonder uh, echte sprinter, maar ook zonder een echte klasse rijden, Maken die nog een kans? Willen die nog iets? Nee, ik, ja, ik denk wel dat ze iets willen. En ik denk wel dat ze het weer gaan proberen net als gisteren. Maar met vier van dit soort sprinters, die elkaar echt, nou ja, tot, tot, tot, tot, tot, tot aan de dood bijna willen concurreren is het gewoon onmogelijk. Want als avonturier ben je in je eentje. Ook al heb je een paar medevluchters bij je. Maar die sprinters die hebben allemaal... Uh, ja, als ploegmaats bij zich. Voor zover ze nog uh, compleet zijn die ploegen. En dat betekent gewoon dat ze zo georganiseerd... erachteraan achteraan kunnen rijden. Dat het echt voor een avonturier in een etappe als vandaag kansloos is. En zelfs eventueel... Een etappe als morgen zal nog lastig worden voor de avonturiers. Want dan zullen we de sprinters die de bergen over kunnen. die zullen we te zien gaan krijgen. Want ik weet dat ze bij Algo Simano. voor morgen het plan hebben om John Deacon Dakenkol... ...richting een overwinning te loodsen. Nou, dan weet je wel wat voor sprint dat wordt. Dat wordt dan waarschijnlijk Sakan tegen tegenkolp. Ja, dat is ook op zich wel weer een mooie wedstrijd. Vandaag dus die sprinters, daar hebben we het dan uitgebreid over gehad... ...moeten we het ook nog eventjes hebben over eigenlijk Froome en S.M.A.T. Dat is een beetje het verhaal van de tien kleine negertjes. Ja, precies. mag je tegenwoordig niet meer zeggen, geloof ik. Maar en Lubberding heeft daar een probleem mee gekregen. Oh, ik Nee, maar, nee, nee, die heeft in een avonduitzending over een van de, van de donkere wielrenners. die heeft hij een negentje genoemd. Daar is uh, half Nederland over gevallen. Maar, uh, maar je, begrijpt het, je begrijpt het verhaal, er vallen er steeds meer af. Ja, daar vallen we steeds meer af, natuurlijk. Um, gisteren Edvald Boris van Hagen, die afvult. Kirienka is die al kwijtgeraakt. Maar gisteren in die valpartij inderdaad lag Edvald Boris van Hagen... toch eigenlijk de sprinter uit die ploeg van, uh, van Christopher Froome. En eigenlijk ook de man die we heel veel al in de buurt van Froome hebben zien zitten... om hem veilig uh, door die etappes heen te loodsen. En in de bergen kan hij ook nog wel een klein beetje mee. Hij kan in ieder geval van dienst zijn. Maar ja, nu even niet, want uh, hij is er ook uit. En dat wordt toch wel lastig, want we hebben natuurlijk ook nog die Pieter Kenner gezien in de allereerste. Of in de tweede berg heet dat, in de Pyreneeën. Die werd onderuit gereden. Ja, en zo, zo wordt het wel lastig voor Froome. Hij was al geïsoleerd in de Pyreneeën. En de grote vraag is nu gewoon, wat gebeurt er straks in de Alpen? En Froome die blijft zich toch alleen nog maar concentreren op Alejandro, Valverde en Nigel Quintana. Hij noemt zelfs Contador niet eens, want die valt hem tegen. Maar Mollema, Tendam, die komen absoluut niet in zijn hoofd op als concurrenten. Dus dat zou mooi zijn voor... ...voor deze twee, want dat betekent dat ze gewoon wel een kansje hebben. En dat noemen wij onderschatting, toch? Ja, dat noemen wij onderschatting. En ik denk juist dat iemand als Mollema daarbij gebaat is. Want uh, ja, zo'n mannetje moet je nooit onderschatten... ...want er kan niet meer dan wat je denkt. En er kan nog altijd iets gebeuren in deze Tour. En ik denk maar weer terug aan de Tour de Joopon. Joop Zoetemelk, Hinault uh, met zijn knieproblemen in één keer. Onantastbaar leek hij. Ja, en in één keer bleek hij toch een mens te zijn van vlees en bloed. En dat zie je, dat zie je misschien ook wel bij Foom gebeuren. En dan wordt het een hele spannende Tour... Goed, maar eerst gaan we een hele spannende dag, althans, het wordt volgens mij vrij saai. Uh, misschien een kopgroepje weg, uh, ze worden weer teruggepakt, maar uiteindelijk een mooie sprint. Gio, en die ga jij dan verslaan hier op uh, de Radio Radio 1 in Radio Tour de Frans. Dat begint allemaal om twee uur en de wielerliefhebbers weten natuurlijk dat om elf uur de proloog al begint. Onder leiding van Deborah bij De Vara, hier ook op Radio 1. Gisteren was het in Brazilië opnieuw een dag van protest, deze keer georganiseerd door de vakbonden. Tienduizenden mensen deden mee, in steden verspreid over het hele land. Maar tienduizenden, dat is in vergelijking met voorafgaande weken, eigenlijk helemaal niet zoveel. Dat beaamt ook onze correspondent Mark Bessems. Nou, Dat was niet echt een succes, nee. Um, kijk, Het was aangekondigd als een algemene staking, uh, maar het land lag gewoon niet echt helemaal stil.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 Ik ben zelf gaan kijken bij de belangrijkste betogen hier in uh, Sao Paulo... ...de grootste stad van het land. Er is een groot verschil met al die andere manifestaties... ...die ik de afgelopen weken hier heb gezien. Uh, er zijn geluidwagens bijvoorbeeld en vlaggen. Heel veel vlaggen. Ja, een reforma politica, ja. Contra o racisme. Ik ben het Partido Comunista do Brasil, PCdoB. De ene is communist.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 Dit is tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal.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 Eigenlijk mijn hele familie werkt in de schoenenfabriek. Ik in die al staat área de calçado. Ja, hier is dat heel normaal. Iedereen is eigenlijk afhankelijk van de schoenen. Ze maakt kleine stukjes klittenband aan deze gimpen. Het gaat als een trein hoor. Dat doe je heel snel hè. Mas ela só precisa de pôr de a obra na palheta, eh de ela marca frente en ela trabalha sozinha.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 Kijk uit voor uw vingers, hè? Ah, te dank u wel, zegt ze. Schoenenfabriek in het Portugese plaatje. Wel Geiras was dat. Daar is nog wel werk. De bijdrage was van Jessica van Spingen. John Bakker met een grote file. Ja, maar hij begint af te nemen op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Knoop het Empel en Zaltbommel nog 7 kilometer na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn weer vrij. Vrouwenvoetbal wordt populair. Maar liefst 770.000 mensen keken gisteravond naar Nederland, Duitsland op de televisie. Iets minder dan naar RTL Boulevard. Daar gaan we zo over praten. Maar eerst luisteren naar Chrissy. Chrissy Heinz met de Pretenders. Back on the chain game. The Pretenders, back on the chain gang. De Nederlandse voetbalvrouwen zijn het Europees kampioenschap uitstekend begonnen gisteravond. Oranje Leeuwinnen speelde 0-0 gelijk tegen Duitsland. En Duitsland, dat is de ploeg die de laatste vijf EK's won. Kijk ook heel erg veel mensen naar 770.000. En daarmee is het programma op de twaalfde plek in het klassement terechtgekomen van best bekeken programma's. Malus Pieter is 47-voudig internationals. Ze zou meespelen op het toernooi, maar liep tijdens de training een knieblessure op. Ze is wel in Zweden en staat gisteravond op de tribune. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Je, hoi, trots op de ploeg? Ja, hartstikke trots. Ja, is dus, een uh, mooi resultaat. Uh, ik had er van tevoren voor uh, getekend, uh, 0-0 tegen Duitsland. Ja. En als je dan nou op de tribune zit, waar let je dan op? Of zit je dan ook nog een beetje te balen dat je zelf niet mee kan doen? Uh, ja, uiteraard baal ik zelf uh, dat, ik, uh, dat ik daar niet op het veld sta, maar uh, in het, op de tribune. Maar goed, um, ja, voor de rest zit ik, ben ik eigenlijk denk ik net als die meiden. Gewoon uh, gespannen en zenuwachtig en uh, benieuwd hoe de wedstrijd gaat lopen. Ja, en als je dan zo'n wedstrijd ziet, dan, uh, dan maakt dat je op zich wel gewoon blij. Ja. We zijn nog geen echte Duitsers, hè? want in de laatste minuut, hij gaat erin gekund. Ja, ik, ik wou het al noemen. We hadden op ze Duits uh, kunnen gaan winnen. Ja, inderdaad. Helaas... Uh, dat, dat, dat, dat, dat moeten we dan uh, toch maar uh, overlaten aan die andere wedstrijden. Nee, ja, het was, het was hartstikke spannend. We hadden echt nog uh, het laatste minuutje met, met die drie punten uh, weg kunnen gaan. Maar goed, om al is 0-0 uh, ook een uh, goed resultaat. Ja, is het ook terecht, gezien het spelbeeld? Um, ja, ik vind het zeker wel uh, terecht. De eerste helft uh, vond ik dat de Duitsers iets meer het overwicht hadden... en, uh, en wat kansen creëerden waar uh, Nederland uh, ja, op zich goed mee wegkwam. Um, ik denk dat het ook de zenuwen meespeelde... Um, tweede helft denk ik dat die wat minder werden en dat wij meer aan het spel kwamen. En uh, ja, als je dan ziet dat we twee best wel grote kansen krijgen, dan uh, ja, is het wel verdiend om uh, hier zeker met een punt weg te gaan. Ja, het leuke is dat ook de speelsters uh, het idee hadden van, ja, we zijn helemaal niet slechter dan, uh, dan die Duitsers. Luister even naar Kirsten van der Ven. Nee, ik, uh, ja, echt twee jaar geleden dan liep je gewoon, uh, maar in de rust dacht ik, nou, ik ben eigenlijk nog helemaal niet moe. Terwijl voorheen dan, uh, pff, dan kwam je al puffend van het veld over naar een helft tegen de Duitsers. Dus dat is natuurlijk fantastisch dat we dat kunnen constateren... dat we zo'n stap hebben gezet. Ja, zag je dat op de tribune ook? Dat, dat, dat het Nederlands elftal echt een enorme stap heeft gezet? Uh, ja, als je kijkt met vier jaar geleden... Dan, uh, dan was het verschil gewoon nu dat je ook aan de bal wat te zeggen had. En uh, ja, vier jaar geleden stond het verdedigend uh, vaak ook wel goed. Maar om dat 90 minuten vol te houden tegen zo'n grootmacht... Dat, dat lukte gewoon niet. En nu zie je dat dat wel lukt. En je uh, en, en gewoon... Uh, veel dichter bij het niveau van zo'n Duits team gekomen. En uh, ja, dat laat je nu wel direct zien. Dus het loopt wat, ja. denk ik. Ik heb gisteravond ook nog even die Nooren bekeken. Maar dat zijn wel fysiek behoorlijk sterke meiden. Ja, ik heb de wedstrijd zelf niet gezien. Uh, maar als ik een beetje zo de geluiden heb gehoord... dan uh, schijnt dat ook wel een behoorlijk fysieke wedstrijd te zijn geweest. <coughs> de, IJsland overigens ook. Uh, twee fitte uh, selecties, dus... Um, ja, ik denk dat dat ook gewoon nog twee uh, pittige wedstrijden worden. Maar ik denk dat, we, dat, dat die meiden wel uh, veel vertrouwen hebben overgehouden aan deze wedstrijd. En dat ze dat goed mee kunnen nemen naar de, naar de komende twee. Ja, want nog niet is, is beslist. Want Noorwegen, IJsland, de andere twee tegenstanders uit de pool, dat werd 1-1. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En wat moet er nou zaterdag, uh, want dan is de wedstrijd tegen die Nooren, wat moet er anders, wat moet er beter? Uh, nou, ik denk dat ze het, het, het compacte uh, spel wat ze, wat ze gisteren hebben gespeeld tegen Duitsland... dat ze dat lekker vast moeten houden. En uh, uh, verdedigend heeft het, heeft het goed gestaan. En aanvallend zijn we, zijn we uh, ook een aantal keer in staat geweest. Ik denk dat als we dat nog iets meer kunnen uitbreiden... Uh, die spanningen misschien nu wat minder zijn, dat we wat rustiger aan de bal zijn. En, uh, en deze keer die kansen wel afmaken. Dan, uh, dan gaan we zeker een goede kans maken tegen die noren. Ja. Nou, uh, we gaan het zien allemaal uh, zaterdag. Uh, ik, ik hoop je volgende week nog een paar keer uh, te spreken. Want jij blijft wel in Zweden. Ja, ik ben de groepsfase sowieso nog in Zweden. Dus uh, ik ga ze nog uh, zeker bekijken. We gaan bellen. Dankjewel voor het commentaar, Maroes Spier. Ik goed, graag gedaan. Dag. Dag. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Katrien Straatman. Steeds meer wethouders kampen met stress en vermoeidheid. De wethoudersvereniging zegt dat tegen RTV Utrecht. De beroepsvereniging reageert op het vertrek van wethouder van Vianen... Margot Stolk. Zij kondigde na twaalf jaar aan afscheid aan... omdat ze bang was voor een burn-out. Ja, is afgetreden vanwege een akvietje over bomen, las ik eh, ergens. Volgens de wethoudersvereniging zijn er op dit moment... te veel wethouders die het werk moeten neerleggen. Komt volgens de vereniging omdat het functies zijn... die je dag en nacht bezighouden. Je kan er letterlijk wakker van liggen. Justitie in Arnhem komt vandaag met een strafeis in het hoge beroep van de twee opdrachtgevers van de Arnhemse Facebookmoord. Het staat op de website van Omroep Gelderland. De zaak heeft de naam Facebookmoord gekregen omdat de opdrachtgever en het slachtoffer via Facebook ruzie met elkaar kregen. Pers en publiek zijn tijdens de rechtszaken niet welkom. De familie van het slachtoffer mag wel bij de rechtszaak aanwezig zijn. Het hoge beroep is gisteren begonnen en voor de behandeling is drie dagen uitgetrokken. Nieuwszender Al Arabiya verwacht grote demonstraties in Egypte. Op de eerste vrijdag van de Ramadan hebben voor- en tegenstanders... van de ex-president Morsi hun achterban opgeroepen om te protesteren. De moslimbroederschap heeft een oproep gedaan... om net zo lang te protesteren totdat Morsi terugkeert. Het anti-Morsi-kamp heeft ook tot een demonstratie opgeroepen... inclusief een megagroot ontbijt bij zonsondergang. Dat is het moment dat moslims weer eten tijdens de Ramadan. In de Belgische krant Het Laatste Nieuws staat dat de Ierse vliegmaatschappij Ryanair... binnenkort een 19-jarige als co-piloot mee laat vliegen. Hij wordt daarmee een van de jongste lijnpiloten ooit... Heel wat passagiers en luchtvaartexperts vinden dat veel te jong, omdat in noodsituaties ieder stukje ervaring telt. De jonge piloot begon op zijn zeventiende aan de algemene pilootopleiding. Anderhalf jaar later ronde hij die opleiding af bij de befaamde Oxford Aviation Acad Academy. Waarna Ryanair hem meteen een baan aanbood. Hij zegt zelf wel een <lacht> beetje verrast te zijn. <lacht> nou, dat het allemaal goed komt. Ja. ja, goed, je kan kiezen met welke luchtvaartmaatschappij je gaat, hè, toch? <lacht> het is gerust een grote stap te noemen in Ierland ging het uh, parlement akkoord met een wet die abortus toestaat. Straks hoort u hoe het debat verliep. En we krijgen ook berichten binnen dat klokkenluider Edward Snowden... op het vliegveld van Moskou gaat praten met Amnesty. We zijn aan het bellen. Niet met Snowden. Zou ik ook wel willen trouwens. Maar uh, met onze correspondent. Hoort u alles over straks naar de klok van 9 uur. Vanavond van 7 tot 8, manjaren.